Zonder iets te verbergen. Ja, zonder iets te verbergen. Dan kan ik natuurlijk alles in één keer vertellen. Maar dan word je bedolven onder alle steentjes. Dan kun je het niet meer aan om allemaal aan te horen. Het gaat bij stukjes en beetjes. Dus ja, de ene keer zeg ik dit. En de andere keer dat. Dat. Maar in ieder geval nu ook weer een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht buiten ons. Met het licht dat we binnen in ons weten dat we zelf zijn. Mag ik je verzoeken je beide voeten naast elkaar op de grond te zetten en je ogen te sluiten als je dat wilt. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Visualiseer het licht buiten je. Van de zon, de kaars of het lamplicht. Adem dat in. En breng het... Naar je zonnevlecht. De plaats, eventjes een paar centimeter, metertjes daarboven, waar je ziel huist. Vol, vol als je daarin ademt, voel een lichte beroering als het ware. En adem nog een keer in, doe je neus en hou die adem even rustig vast en breng die uitademing weer naar datzelfde plekje, even boven je navel. Doe het nog een keer in. Adem weer langzaam uit. En voel hoe je steeds rustiger wordt. Iedere keer als je deze kleine, korte meditatie doet. Luister naar het kloppen van je hart. Mis je bewust... Van het kloppen van je hart. Voel het licht binnen in jezelf. En wees je bewust. Van je eigen licht. Adem nog een keer rustig in. En breng je gedachten en je gevoel naar je buik. Adem daarin. En voel daarin met je gevoel. Voel in je ziel. Je ziel die werkt. In je darmen. Stort nu alle kracht en liefde die jij die in je voelt. Stort daar. Al je scheppende vermogens. In-uit. Dus in die darmen. Ga nu weer terug in je gevoel naar die plexus solaris, je zonnevlecht. De verblijfplaats van je ziel. Door daar in te voelen. Gaat dit chakra open en adem daarin. Kijk met je geestelijke ogen naar beneden en trek die oerkracht omhoog naar je ziel. Hoe alles om je heen wegvalt. Voel hoe de massa wegvalt. Zie dat stipje voor je. En voel je kleiner worden. Heel, heel klein. Voelen in jezelf. De ziel heeft geen massa. En voel hoe je kleiner en zachter wordt, lieflijke, liefdevolle. dat dit het is wat jij bent, wat je werkelijk bent. Dit is wat jij bent, de ziel, het licht. Dit is jouzelf, de menselijke God, de goddelijke mens. Je kunt je ogen open doen als je dat wilt, maar je mag ze ook dichtlaten. Ik zei in het begin, voel het kloppen van je hart. Voel in jezelf. En bedenk dat jouw hart... Je al je hele leven helpt om jou in je lichaam te laten blijven. Het klopt voor jou. Zodat jij je leven hier op aarde kunt leven, kunt uitwerken. Zodat jij de opdracht die jij jezelf gemaakt had, op aarde kunt uitvoeren. Je hart klopt voor jou. En geef al je liefde aan je hart. Wees je hart dankbaar. Hoe je hart er ook uitziet, hoe het ook werkt, ook al ben jij daar niet tevreden over, over de werking van jouw hart. Misschien <totstuken> maak jij je wel zulke zorgen om je hart, Dat je bang bent, dat het zal ophouden te kloppen. Misschien let je daar zo vreselijk op, dat je hart zomaar een sprongetje overslaat. Die angst dat het zomaar op kan houden met kloppen. Wat een wonderlijke gedachte die je bij je binnen laat komen. Omdat het bij andere mensen is voorgekomen, denk jij dan ook dat het bij jou zomaar kan gebeuren? Je hart, je hartchakra, heeft het behoorlijk moeilijk als je steeds met je gedachten buiten jezelf verkeert. Je hart heeft het zwaar als jij je gedachten naar buiten blijft richten. Het zal je dankbaar zijn als je je gedachten naar binnen richt. Het hart, jouw hart voelt die spanning van de gedachten die zich naar buiten richten. Het in de emotie van de gebeurtenissen opgenomen weten. En steeds maar weer die spanning te moeten verdragen. Die spanning die buiten jezelf ligt. En omdat je klaagt en de verantwoording bij de ander legt, dat jij er niet mee om kunt gaan. Die spanning wordt door jouw hart gevoeld. Stel je voor, dat is niet niks. En toch... Toch denken wij mensen er bijna niet over na, maar jouw hart moet al die emoties verwerken. En weet je, soms kan dat hart het allemaal niet meer aan. Het geeft je aan, op verschillende wijzen, dat je je leven op een andere manier zou kunnen leven. En dan zeg ik het nog maar heel eenvoudig. Het mededogen met je hart. Het pompt zich suf om al die emotie buiten de deur te houden. En ja, natuurlijk, natuurlijk ga je met je hart klachten naar een arts. Maar ondanks het feit dat je daar dan al geweest bent, heb je nog steeds die vreselijke angst. Want was het niet zo dat je je nu ineens realiseerde dat je, dat je ook nog een hart had, dat je je nu pas een klein beetje bewust bent van de werking van je hart, Zie, zie je dat als je het over hartklachten hebt, dat er geen mededogen voor je hart in deze woorden bestaat. Het hart moet van jou. En als het niet werkt, zoals jij dat wilt, dan word je kwaad. Word je ongerucht, word je ongerust, dan word je bang. En dan word je ook nog eens kwaad op je hart. En wellicht word je wel inderdaad heel nijdig op jouw hart. Dat het jou nu in de steek laat. Dat het een pomp van niks is. En daardoor laat je je allerlei angsten op je afkomen. En is er geen houden meer aan. En daardoor. Laat je je hart nog harder pompen. Maar. Misschien heb je ook wel hierdoor. In de gaten. Dat je met je gedachten. Je hart zo bezwaart. Heb je dat in de gaten? Maar misschien. Wens je daar wel aan voorbij te gaan. Want. Ja. Misschien kun je daar niks mee, want er zijn genoeg hulptroepen en iedereen zal je helpen om jouw hart weer goed te laten functioneren. Let's krijg je een nieuw hart. En dan kun je het bewijs in je handen houden dat het oude hart was inderdaad een rothart. Wat jammer als een mens er zo over denkt. Ja, je krijgt dan alle aandacht en de gedachten die opkwamen, dat het eigenlijk angstgedachten waren, omdat je angst voor de dood had, gaan daardoor weer voorbij. Er komen weer andere gedachten, angstgedachten voor in de plaats en je laat het weer zomaar gebeuren. is helemaal niet te erg. Jij bepaalt. Maar bedenk dat ook jouw hart bepaalt. En dat het een met het ander te maken heeft. Maar verwacht niet dat anderen jouw pijn kunnen weghalen. Of wegnemen. Of jouw pijn kunnen voelen. Het is jouw pijn. Het is jouw pijn die voortgekomen is uit jouw onmacht om dat wat op jouw weg kwam te begrijpen. Dat wat in liefde Jouw weg kwam, voor je neergelegd werd, in de ziel die je bent. Jij dient te bepalen hoe je er om mee, mee om eh, dient te gaan. Weet je, je bent daar ook zeer goed toe in staat. Je hebt alles, alles in huis om ermee om te gaan. Jouw kruis in het leven is niet groter of meer dan dat van een ander. Het bordje met moeilijkheden. Met dat dus wat op jou weggelegd werd, is niet groter of voller of zwaarder dan dat van een ander. Het werd slechts op jouw levensader neergelegd om te zien of jij ermee om kon, om kon gaan. Of je sterk genoeg in jezelf staat. Denk na over jezelf en kijk eens goed of je je nog steeds vasthoudt aan iets wat al lang niet meer bestaat. Los. Je kunt er niks mee. De mens wacht steeds maar weer op de vrede waarvan hij vindt dat de ander hem dat moet brengen, naar hem toe moet brengen. Kun je voorstellen, of kun je erover nadenken, dat alle mensen die hier overheen gekomen zijn, over zichzelf heen gekomen zijn, met hetzelfde geworsteld hebben. Dat al die mensen ook over, over het hartchakra heen dienden te komen. Wat het met het leven hier op aarde te maken heeft. Het niet naar buiten richten van de emotie. En ook niet naar binnen richten van de emotie, maar het naar binnen richten van de gedachte. En toch die angsten. Ja, we hadden het in het begin over de angsten die dan weer op je afkomen. En je kunt daar zelf wat aan doen. Het is goed voor je hart, het is goed voor je aura om alles van je af te schreeuwen, te af te krijzen. Dat is helemaal niet verkeerd. Dan schud je het van je af. Dan slinger je het van je af. Dan ben je het ook kwijt. Daar zit niets slechts in. Als je daar een ander niet pijn mee doet of kwaad mee berokkent. De sloot ga je aan de zee staan en krijs je het uit, of in een bos, of in je badkamer. Schreeuw het uit, gooi het van je af. Je eigen angsten overwinnen, je angsten. Absorberen in je eigen licht. Het een bestaat niet zonder het ander. Zwart bestaat niet zonder wit. De dag bestaat niet zonder de nacht. Je kunt daarover nadenken. Het een niet zonder het ander bestaat. Dat je het één nodig hebt om het licht te begrijpen. Je zou met je gedachten kunnen gaan naar je andere chakras. De hartchakra... Grenst aan je zonnevlecht en aan je keelchakra. Je zonnevlecht, dat geel is, en het keelchakra, dat blauw is. Zie voor je geestesorg dat deze twee chakra's de werking van je hartchakra. Als het in nood is. Overnemen. Zie je voor je dat die twee kleuren. Dat geel van je zonnevlecht. En het blauw van je keelchakra. Dat die twee kleuren samen de kleur groen maken. De kleur van jouw hartchakra. Van je hartchakra. De kleur die jouw hartchakra zo nodig heeft. Zie het voor je. Visualiseer het voor je. Zie het in je geestesoog En concentreer je daarop. Heb daar vertrouwen in. Heb vertrouwen. Dat die twee chakra's het overnemen van je hartchakra. Voel je nu die grote dankbaarheid dat dat mogelijk is? Je wist het niet. Nu weet je het. Je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Voel de rust die hiervan uitgaat. Je zou kunnen overwegen op een moment gedurende de dag dat je je hartchakra een beetje zou kunnen helpen op nog een manier, nog een wijze. Dat kun je doen met je rechterhand. Je legt je rechterhand. onder je hartchakra, onder je borst. Dan ga je zo naar je linkerarm, om je borst heen naar boven, naar je linker schouder, en zo weer terug naar de plaats onder je hartchakra. Maak die cirkel rond. Je kunt dat een of twee maal doen. deze wijze ontspan je je hartchakra. Oh ja, en bedenk ik me nu, er dwarrelt van tijd op tijd wat op je e-mail, zo, van een goedwillend mens. En... Uh, die zegt dan in een mailtje, als je het aan je hart hebt, moet je gaan hoesten. Dan krijgt dat hart een stimulans en dan heb je alle tijd die nodig is om medische hulp te zoeken of daarheen te rijden. Nou, dat is ook zo. Ja, en dan zul je waarschijnlijk wel horen dat, je, dat er veel hartproblemen... Te wijten zijn aan het eten van veel vet. Ja, ik weet het niet hoor, dat zou kunnen. Ik weet daar niet zoveel van. Ik ga daar niet over. Wel, zou ik me voor kunnen stellen dat het lichaam zo van tijd tot tijd wel vet nodig heeft voor, ja laten we zeggen, voor de scharnieren in het lichaam. Wordt dan weer lekker in het vet gezet als het ware. Ach, en als dat regelmatig gebeurt... Dan is daar volgens mij toch niets mis mee. Maar ja, wat is regelmatig. Je kunt je lichaam dan ook overeten met vet. En denk je dat dat goed is voor je lichaam? Dan wordt die behoefte steeds maar iedere dag gevoed. En kun je er op laatst niet meer buiten. En denk je dat je dan en daar je lichaam genoegen mee doet? Het wordt dan een wanhopig snakken. Naar iets waar geen ophouden mee bij is. Maar regelmatig kan ook één of twee keer per jaar zijn. Het lichaam juicht, als het ware, als het weer een goede vettoevoer krijgt. Als ik naar mijn eigen eetgedrag kijk, zie ik ook een regelmatig terugkomen aan de behoefte aan vet regelmatig, ja, ook soms één keer per jaar. Je kan dan gewoon een lepel mayonaise, lekkere, vette mayonaise nemen, en twee of drie, en dat doe ik dan twee of drie dagen, en ineens heb ik er weer genoeg van. Ik denk dat dat goed luisteren is naar je eigen lichaam. En iedereen voelt dat op zijn eigen wijze. En ja, het zou ook kunnen, dat met bepaalde diëten, de ziekte oplossen. Ik weet daar niet zoveel van. Ik ga daar niet over. Naar mijn gevoel zijn diëten juist een wanhopige poging op, op dwingende wijze, op dwangmatige wijze het lichaam in het gareel te krijgen. En volgens mij werkt dat niet. Ik denk dat als je de dingen van binnen uit doet, dat het dan als vanzelf gaan. Als de mens goed naar het lichaam luistert, zal het dat eten waar het werkelijk behoefte aan heeft. Maar hoe anderen daar ook mee omgaan, ik ga daar niet over. Voor mij is het het enige dat telt, het gevoel van de emotie die niet verwerkt wordt, panische angst dat het probleem met het hart weer terugkomt, het, oplu het opletten en het, uh, ja, het het panische het zorgelijke luisteren naar het hart. Hoe kom je daar vanaf? Nou, het zijn onder andere de problemen die nog niet verwerkt waren in vorige levens. En die in dit leven naar je toe kwamen. En zoals ik zei, kun je dat... Buiten je laten, maar je kunt ook naar jezelf toe gaan, de gedachten naar binnen richten. Dus de gedachten die je hebt daarover, maar van dan vanuit de liefde erover nadenken. Dus niet met verwijten en woede en. De ander is schuldig, maar. De gedachten meenemen in jezelf. De ander is nooit schuldig. Het is een zware gedachte, maar je. Je kunt daaruit komen, dan kom je tot een heel ander gevoel, dan kom je tot een ander bewustzijn, dan kom je tot andere gedachten in jezelf. De panische angst is vaak dat het probleem met dat hart weer terugkomt. ja, medicijnen en dergelijke kunnen gegeven worden. Daar ben ik niet, niet op tegen hoor. Ik ben er ook niet voor. Nou, dat kan absoluut helpen. Het kan ook een zegen zijn. Maar ook daar ga ik niet over. Maar kijk naar je vorige levens steeds liep je tegen de emotie van de dingen aan. Kijk naar binnen. Liep je daar niet steeds voor weg? Wilde je niet die verantwoording aan? Want steeds wilde je niet daardoor, daarover in alle rust nadenken. Want dat is op zichzelf helemaal niet erg hoor. Maar eens kom je het toch weer tegen in een leven, in een ander leven. Wellicht heb je in dit leven... Of... Laat ik zo zeggen, wellicht heb je uh, in dit leven... De keuze om weer over deze dingen na te denken. Maar dan vanuit een andere wijze dan je tot, tot nu toe altijd had gedaan. Want dat had geen zin. Dus nu op een andere wijze. Dus de denkwijze in je gedachten brengen. En die je hebt door naar binnen te richten. En alles is eenvoudig aanwezig. Je hoeft het alleen maar te doen. Maar de emotie van de gebeurtenis kan je hele leven omverwerpen. Dat sta je zelf toe. De angst voor de dood, wellicht. De dood die niet het einde van het leven is. Dood bestaat. Het leven gaat door. Het stopt niet. Het gaat door. Juist door het vasthouden van dat leven en de angst voor de dood. Maakt dat de mens in dat zware denken van de aarde terechtkomt. Zeker, ik, ik wil het niet bagatelliseren, want het is niet niets... Het zal je maar gebeuren. Maar je kunt besluiten. Daar ben je vrij in om in dit leven op een andere wijze met je denken om te gaan. Wees je hart nou eens dankbaar. Dat je je hart hoort, dat je hartkloppingen hebt, dat je, nou hoe noem je dat, hartritmestoornissen hebt, dat je problemen met je hart hebt. Wees je hart daar eens dankbaar voor. Dat is een verre gedachte, hè? maar kun je het opbrengen? Dat maakt dat je je wellicht meer gaat interesseren voor een andere vorm van leven. Een leven dat licht is en dat bestaat uit werkelijk leven. Een leven dat de werking van het licht in zich draagt, de energie in zich draagt, of zoals wij mensen het noemen, God. Een liefde met een hoofdletter. Laat God doen in je leven. Laat het Goddelijke jouw problemen dragen. Ook de problemen die je met je hart hebt. Wellicht wil je nog een keer naar de volgende tekst luisteren. Een tekst die jaren geleden door mij geschreven is, maar die altijd actueel blijft. Een tekst die ik wel eens in een van de vorige lezingen gebruikt heb. Dus die nu in het archief zit, denk ik. Dus wellicht komt het je bekend voor. Maar, en het kan geen kwaad om dat nog een keer te doen. Het gaat erom hoe je met je angsten om kunt gaan. Het laat je een gevoel geven van mededogen naar angst. Naar angst, een gedachte dus die jij in je hoofd hebt laten ontstaan. Door van alles naar je toe te trekken. En daarover je eigen angst hebt laten schijnen. Je weet natuurlijk dat je het ook andersom kunt doen. Simpelweg alles in het licht leggen. Een gewone beslissing nemen. Dat je je niet meer gek laat maken. Dat kan. Als je die sterkte hebt, als je die beslissing nu kunt nemen, dan is dat goed. Maar ook voor velen, ja, hoe doe je zoiets? Hoe, hoe doe je dat? Hoe kom je daartoe? En daarvoor heb ik eens... ...in het verleden deze tekst gemaakt. En de titel is... ...Angsten die op het licht afkomen. Ik heb jaren van spirituele belangstelling omgezet in daden. Nou, ik, ik, ik citeer dus nu, hè. Ik heb jaren van spirituele, spirituele belangstelling omgezet in daden. En ik kwam toen... Tot de verrassende ontdekking dat de werkelijke werkelijkheid precies het tegenovergestelde is van de werkelijkheid die men thans werkelijkheid noemt. Ik kwam tot de verrassende ontdekking dat de Godheid inderdaad altijd al in ons geweest is. En rustig heeft gewacht. Dat wij eindelijk zo ver waren. Dat we die God in ons konden aanraken. En het zelf zijn. Ik kwam tot die onverrassende ontdekking dat het kwaad niet bestaat. En dat het werkelijk eenvoudig is. Om het om te buigen naar goed. De ervaring van het ombuigen is dan gekend en weer ben je een stukje dichter gekomen naar die God in jezelf. Iedere ervaring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 angst kan toeslaan. En in angst zit geen bewustzijn. Vele van ons hebben nog die voor hen vreselijke angst in zich. En ja, ook sommige lijken die angsten, hun angsten te koesteren. Ze willen er blijkbaar, maar moeilijk afstand van doen. Het voelt vertrouwd, zou je kunnen zeggen. Maar velen willen er ook niets aan doen, omdat ze denken dat dat bij het leven hoort.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 Maar is het niet zo, dat het leven heerlijk zou kunnen zijn, dat het leven vol beloftes en vloeibaar in liefde zou kunnen zijn? Dat, als je in je evenwicht bent, je die waarschuwing van de angst niet nodig hebt,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 Dat die ziekte terugkomt of erger wordt. Bang. Van wat eigenlijk? Je zou je af kunnen vragen. Diep in jezelf waar je nou eigenlijk bang voor bent. Ja. En eigenlijk hoort die vraag toch het eerst gesteld te worden. Ben je bang dat het leven niet meer bestaat als je je lichaam hebt uitgedaan als een jas? dat alles ophoudt? dat er een straf op je te wachten staat? Daar gaat het toch eigenlijk om?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 dat ze er nog zijn, alleen anders, maar toch ook weer niet anders. Het is alleen zo, dat je je naaste hier op aarde hebt moeten achterlaten. Dat is waar. En dat is inderdaad een verdrietige toestand. Maar andersom komt het ook voor. Dat als een ziel van de astrale wereld naar de aarde gaat, moet hij of zij ook naasten achterlaten. En ook voor die zielen is dat een verdrietige gewaarwording. Mensen die overgaan naar de astrale wereld, worden altijd opgehaald door hun familieleden. En door hun geleide geest. Zielen die weer hier op aarde geboren worden, komen daarentegen toch altijd vrij eenzaam aan. Ze zijn als mens hier op aarde nieuwkomers. En helaas, de scheiding tussen deze wereld en de astrale wereld is nog aanwezig.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 spreekt het over jezelf uit, dan is het ook zo, want gedachten zijn kracht. Velen weten dat je angsten met liefde kunt omringen, maar een beetje angst blijft dan nog hangen en komt bij tijd en wijle met volle kracht weer op je af, terwijl je toch gedacht had het onder controle te hebben. Hoe kun je nou angsten met liefde omringen? Als die angsten er zijn, dan zijn ze er toch? Nou, als ze er zijn, dan zijn ze er maar. Dan is dat maar zo. Accepteer het maar. Jouw angsten, dan heb je ze maar. En zo kun je met angsten omgaan. Hoeveel angsten je ook denkt te hebben. En ook al denk je dat je die onder controle hebt. Want angsten kun je toch niet onder controle hebben. Ze zijn er gewoon en ze komen wanneer ze er zelf zin in hebben. Niemand kan dat onder controle houden. Ze komen en ze gaan. En hoe ga je daarmee om? Het is blijkbaar heel moeilijk voor ons mensen. Maar moedig als je dit onder ogen wilt zien. Velen weten gewoon niet dat ze bepaalde angsten hebben en spreken daar gemakkelijk over. Als er dan wat is, ja, dan komen ze erachter dat als ze er toch niet mee om konden gaan, en dan slaat de paniek toe. En als je er niet mee om komt gaan, dan is het maar zo. Zie de angst, welke angst dan ook, als iets, een vorm bijvoorbeeld, die in liefde, die in liefde naar je toegekomen is. Wellicht heb je vele levens gehad, waarin je weggelopen bent voor die angsten. En nu, nu krijg je weer de gouden kans om ermee om te gaan. Want dat is alles wat er is. Er mee om. Maar velen wachten op de vrede in zichzelf, die de ander naar hem toe moet brengen. Een keer terug in je eigen licht en doe het zelf. Misschien wil je nu wel je ogen dicht doen. Misschien wil je wel naar het kloppen van je hart luisteren. En misschien wil je wel... De zon visualiseren. En die inademen in je navelchakra. En die zon verbinden met het licht dat je zelf bent. Kijk. Of je angst als een liefdevorm die op jouw weg is gelegd kunt zien. Bedank God daarvoor. Dan geef je je je liefde eraan. Als je je angst ervoor bedankt. Want het komt naar jou. Het is van jou. Vecht er niet tegen. Laat het maar komen. En breng je dat licht dat je ingeademd hebt tot ontwikkeling in jezelf. Voel het maar rond je navel en kapsel die angst in. Die wordt opgenomen. In de liefde die jij bent. En daar voel je alweer een nieuwe angstaanval komen. Kapsel hem maar in. Met jouw liefde. En als je het niet alleen kunt. Vraag of God je daarbij kan helpen. Je krijgt alle hulp. Als je erom vraagt. Laat die angst opnieuw en opnieuw komen en adem hem weer in met alle liefde die je in je hebt. Laat de liefde sterker zijn. Die liefde is ook sterker en absorbeer, absorbeert de angst. De angst kwam alleen naar jou toe, omdat de angst het licht in jou zag. En daar wilde de angst naartoe. Is dat verkeerd? Is dat de schuld van de angst? Laat de angst opnieuw komen. En geef al je liefde aan. Net zo lang. En dat kan lang zijn. Net zo lang. Je geen angst meer voelt. Misschien is het je te veel om het in één keer te doen. Dan doe je het gewoon nog een keer. De angst die je in de liefde hebt ingeademd, bestaat niet meer. Maar bedenk wel dat je het ook in één keer kunt doen. En dan neem je gewoon de tijd in het nu voor, als je dat wilt. Het kan. <klas> je wilt en je kan kunt er doorheen. Je moet wel. Het is een heilig moeten van je ziel. Van niemand anders. Leg morgen vast. Op het handelen van vandaag. Mocht je door wat voor zorgen ook bevangen zijn. Denk altijd dat jij de baas over jezelf bent, niets en niemand anders, jij bepaalt, jij laat toe. En zo zou je kunnen overwegen, om wat ik hier voor je uitsprak, nog eens te willen horen. Juist in deze tijd, waarin het kwaad zich hevig verzet, tegen het opgenomen worden door het licht. En toch is dat wat het kwaad wil, de angst wil. Het is een gevecht door het kwaad, door het licht, door de angst en het licht laat. Het kwaad zal het kwaad vernietigen, dat zal het licht niet doen, het licht laat. Waar richt jij je naar? Ja, mocht je dit nog een keer willen horen, dan kijk je gewoon op mijn website yhra.nl en mocht je vragen hebben, dan mag je ze ook stellen hoor, soms wordt ze hier in deze lezingen behandeld. Lieve mensen, ik hoop dat je een goede avond mag hebben met alle andere programma's, ook in je leven. In deze week bedank je heel erg voor het luisteren. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. En tot volgende week. Daag!